Het is iets over vieren, maar u bent dus terug. Want wij willen zo graag die finish hebben van Bucko en Pedersen. Die toen we het nieuws ingingen, zij aan zij rijden, reden. Maar dat zal nu wel niet meer zo zijn, hè, Erben en Sebastian? Onafgebroken. Het is nog altijd het geval. Al ligt Bucko nu weer, nu weer ietsje voor. Op weg naar de 7600 meter heeft de Noor een aantal ronden geleden versnelling ingezet. En ze zijn de 30 dertigers ingegaan. Allebei, want die jonge, kleine, fragiele sferre Loende Pedersen. We blijven objectief, hoor. Maar gaat prima mee met Hova Buck. En rijdt op dit moment ook dik binnen zijn persoonlijk record. Allebei zijn ze uh, meer dan anderhalf seconde sneller dan Bart Swings was in deze fase van de 10 kilometer. En dan komt Pedersen weer richting Bukkou. Pedersen staat 3 seconden en 1800ste achter in het klassement op Hoa Bukkou. Bukkou ligt op de baan een kleine meter voor uh, na 8 kilometer op Sverre Loene Pedersen. Ja, inderdaad. Het is de eerste ronde dat ze dezelfde rondetijd rijden. En Bukkel gaat nu dan naar de binnenbaan toe. Bukkel heeft drie ronden geleden ook al geprobeerd een kleine aanval te plegen ja. Ja, Ik denk dat dit de definitieve aanval ja. is, wat nu voor de eerste keer... Gaat hij echt versnellen en komt hij met het ingaan van de bocht. die al naast Pedersen en gaat hij in zijn gat slaan. Dit is de eerste keer in 8 kilometer dat er, dat er echt een gat geslagen is. Van een metertje al 5, 6. en nu is ook echt bukken ook echt, echt los. Hij gooit het ritme ook omhoog. Hij gooit het ritme omhoog en hij rijdt nu een tijd van 8 En Pedersen rijdt nu 31-5. Ja, dat nu is het gat geslagen. Ja, ja, ja. Hier gaat uh, Pedersen in een keer zestiende verliezen. Hij verliest hij in een keer zestiende. En dit zou inderdaad wel eens het uh, tikje kunnen zijn bij deze. 10 kilometer rit. Ondertussen in Tilburg de finish van het Nederlands kampioenschap veldrijden Gio. De finish van Lars van der Haar, want die komt daar in de vechten aan. Heeft de laatste hindernis alweer gehad, die zandheuvel. en is dan op weg op het asfalt. Nog één ruime bocht moet hij gaan. Je ziet het publiek al over de hekken heen. en Het is een mooi moment hoor, want dit is toch de machtsovername in het Nederlandse veldrijden. We hebben zes jaar lang Lars Boom gehad, die geheerst heeft daarvoor natuurlijk Richard Groenendaal als grote kampioene. Maar hier komt hij hoor, de man van de toekomst, Lars van der Haar. Tweevoudig wereldkampioen bij de belofte. Hij is er verschrikkelijk blij mee. En ik kan me dat voorstellen, want hij riep van tevoren als het parcours snel is, dan maak ik een kans hier om Nederlands kampioen te worden. Dat geldt ook over twee weken in Kentucky, in Louisville, op het wereldkampioenschap, waar hij als jonkie misschien tussen de grote mannen een verrassing kan zorgen door daar gewoon wereldkampioen te worden, als het parcours maar snel is. Het is toch even wachten op de nummer twee. De nummer twee, dat zal ongetwijfeld Lars Boom worden, want het leek op dat hij toch definitief recht reed bij Thijs van Amerongen. We wachten nog heel even, want het is toch natuurlijk mooi om te zien hoe die uh, renner uit Blanco-ploeg, hoe die wegrenner zich toch uiteindelijk goed manifesteert op dit Nederlands kampioenschap. Daar komt hij aan. Larsboom als nummer twee op het Nederlands kampioenschap. Op de voet gevolgd door Thijs van Amerongen. Thijs van Amerongen wordt derde, Larsboom tweede. Maar Lars van der Haar is de Nederlands kampioen. Zobast. Maar het Jonkie wint bij het veldrijden. Het Jonkie uit Noorwegen verliest van... Uh... Hoa Bukku, want Sverre Loende Pedersen kon langs me, lang mee met Bukku. Maar heeft hem moeten laten gaan. Bukku gaat de rit winnen. Maar Bukku moet er nog flink voor rijden hoor. Wat levert toch ook wel in in de slotfase ten opzichte van Bart Swings. Om onder die 13 -08, 08 te gaan eindigen. Ik denk wel dat dan dat gaat lukken. Hoa Bukku gaat in ieder geval op het podium komen van dit Europees kampioenschap. Maar kijk, 1308 16 oh, oh, oh. Hij verliest het in de laatste ronde ja. toch. Met die 32-6 als slotronde. Maar hij blijft wel Swings natuurlijk ruim voor in het algemeen klassement. En Sverre Lunde Pedersen verliest dus het duel met zijn landgenoot. Maar Bukko Erben. Ja, die slotronden. Die waren dan toch weer minder goed hè, van hem. Ja, en dan, dan zie je ook wel dat, dat, dat, dat Pedersen Bukko toch wel echt pijn gedaan heeft. En dat Bucko die, die aanval die hij die moest, moest doen na 8 kilometer. Ja, dat kon hij toch niet helemaal volhouden. Tot, tot, aan, tot aan, het, aan het einde. Hij was gelijk dat nog wel net sneller dan Swings. Acht 800 maar. Hè. Net langzamer dan Swings. En Swings staat nog steeds aan de leiding. Met die 13.08.08. 08, -08. Waar gaan we ons opmaken voor het slot ...van het 107e EK bij de mannen. Heel even een stand halen, Ragnar Niemeijer... ...want het was weer spannend geworden bij Manchester United Liverpool. Ja, twee goals binnen twee minuten. Het is alweer even terug, maar het staat 2-1. Die goal van Evra, die overigens volgens mij op naam is gekomen van Vidic. Die de bal, die echt werd ingezet door Evra, de kopbal nog even getoucheerd zou hebben. Nou, Vidic dan maar een even later die aansluitingstreffer van de nieuwe Sturridge. Liverpool is voor het eerst in de wedstrijd serieus op jacht naar een punt. Er komt een gele kaart aan, ik denk voor Patrice Evra. 17 minuten voor tijd. Een overtreding halverwege de Manchester United helft aan de linkerkant van het veld. Evra komt nog wel even klagen, maar dat heeft geen zin. En Liverpool mag weer eens een vrije trap gaan nemen. Zometeen schoot zojuist al naast via Borini. En misschien komt er wel een gelijkmaker straks. 17 minuten, nog 2-1 voor United. Wordt stil hier. En dat is omdat we aan de start staan. Kramer, Blokhuizen. Alles is verder helder. Erben Wennemars En Sebastian Timmer. Het fenomeen is uh, gestart. Fenomeen Sven Kramer. Die 13-13-87 moet rijden. Om voor te blijven bij uh, Hauva Bukkou. De Noord. Om de Noord dus voor te blijven. Nou ja, Erben. Dat moet Kramer op zijn sloffen kunnen. Dat moet uh, inderdaad wel gaan lukken. Alleen uh, we zijn nu 200 meter onderweg. En uh, Sven neemt niet het initiatief in deze wedstrijd. Dat laat hij over aan Jan Blokhuizen. Want die komt met die binnenbocht al behoorlijk onderdoor en pakt al een medetje of 4-5 op Sven Kramer. Maar ze moet ook wel, hè? Staat derde natuurlijk in het ja. algemeen klassement en die wil natuurlijk Bukku voorbij. Ja, Sven zou ook kunnen kiezen van, god, ik ga gewoon een rij, tijd, tijd rijden van rondom de 13.10. En dan vind ik het allemaal, allemaal wel prima. Uh, maar ik denk niet dat, dat, Sven, dat, dat, ik denk dat Sven ook deze afstand gewoon wil winnen. Uh, maar Jan Blokhuizen moet wel echt serieus doorrijden. Hoor. Op het NK reed hij 13.03. Dat was, een, dat was een heel mooi duel, ook met, uh, ook met Sven Kraan, waar hij ook echt samen op kon rijden. Waar ze, samen ook, waren ze met name Jan Blokhuizen naar een goede eindtijd gingen. Een maximale eindtijd. En hij reed op de 5 kilometer, die nu al een stuk langzamer dan dat... hij reed natuurlijk op het NK. Nou, dan is een tijd van 13.08 dat is echt een serieuze tijd voor Jan Blokhuizen. Hij dat, dat mag echt helemaal niks laten, laten liggen dan. Twee seconden en uh, 1600ste moet Jan Blokhuizen goedmaken op Bukkou. Dus dat betekent... Nou, dat is makkelijk reden rekenen, want Bukkou heeft 13.08.16 gereden. Dus hij moet 13.06 rondrijden om de Noor voorbij te gaan in het algemeen klassement. En Blokhuizen reed dus op het NK, in ieder geval binnen die tijd. Op dat NK reed kramer zijn enige 10 kilometer tot dusver dit seizoen. 12.59. 66. Kramer leidt op de baan. Blokhuizen was iets sneller in de rondetijd, toen we zojuist doorkwamen naar de 1200 meter. En beide heren zijn meer dan anderhalve seconde sneller dan Bart Slings was in deze fase van de 10 kilometer. Kramer naar de binnenbaan toe en Jan Blokhuizen in de buitenbocht nu. Dus heeft Kramer die Blokhuizen al aan het einde van de kruising te pakken had. Het voordeel maar zo heel veel uitlopen doet Sven Kramer ook weer niet. En door goed uit te versnellen komt Blokhuizen alweer richting Sven Kramer gereden. Op weg naar zijn zesde Europese titel dus. Ja. 31-3 nu voor Kramer, 31-5 voor Jan Blokhuizen. Kijken we naar het verloop van de rondetijden in die eerste rondjes Erben. Dan, uh, ja, het Kramer tot nu toe zo vlak als het maar zijn kan. Inderdaad. En dan denk ik ook dat Sven nu... Uh, is gewoon echt op zoek naar een, uh, naar een rondetijd... die hij gewoon lekker even 10, 15 rondjes kan rijden. Voelt hij zich dan nog lekker... kan hij eventueel aan het eind nog uh, vertellen? Maar ik denk dat die rondetijden van rond tussen de 31 31-0 en de 31.35... die gaat hij gewoon zo lang mogelijk volhouden. En hij hoeft natuurlijk ook niet meer te kijken naar Jan Blokhuis. Hij hoeft niet, hij hoeft niet te wachten dat Jan Blokhuis een enorme aanval gaat doen. Of dus hij gaat gewoon lekker zijn eigen race rijden. Lekker zijn rondjes rijden. En Jan Blokhuis moet... moet heeft geluk dat, dat, dat Sven deze rondetijden neerzet. Want dit zijn ook de rondetijden die, die Jan Blokhuizen in ieder geval echt moet rijden om om Sven voor het, om, om uh, Bukkel in te halen. Uh, Sven heeft wel al uh, Blokhuizen te pakken aan het einde van de kruising. Net als uh, twee ronden geleden en net als vier ronden geleden. En dus moet Blokhuizen toch weer even extra aanzetten ja. in die buitenbaan... om mee te gaan met Sven Kramer. 2400 meter heeft Kramer afgelegd. Ja. 31-5 de rondetijd voor hem. 31-7 de rondetijd voor Blokhuizen. Allebei nog steeds meer dan een seconde. Kramer zelfs bijna twee seconden sneller dan de tussentijden van Swings. Die dus met 13,0808 nog altijd de snelste tijd op zijn en nu heeft Blokhuizen dan dadelijk weer twee binnenbochten vanaf de kruising gezien. En in de eerste binnenbocht moet hij dus naar Kramer toe gaan rijden. Kramer zit iets hoger dan Jan Blokhuizen. Die zit wat dieper met zijn houding. En Blokhuizen heeft door de binnenbocht Erben het verschil met Kramer weer teniet gedaan. Hij heeft het wel weer teniet gedaan. Maar het is niet zo over dat Jan Blokhuizen heel makkelijk met Sven Kramer op dit moment mee rijdt. Kijk, nu heb je iedere, voor iedere kruising dat Sven wel profiteert van de kruising van Jan Blokhuizen. Die rijdt er echt heel makkelijk heen. Die komt nu weer, mag Sven weer naar. Die binnenbaan toe en met het ingaan van de, van, van, van naar de binnenbocht. Zit hij alweer naast Jan Blokhuizen, Waardoor hij eruit komt met een medetje of 5-6 voorsprong. En dan de volgende ronde. Ja, dan, heeft Jan eigenlijk, dan is het gat te groot om echt van hem te kunnen profiteren. Ik, ja, als ik Jan was, zou ik de dichter oprijden, zou ik meer willen profiteren dat moet je van je de tegenstander. Dat moet je kunnen en dat kan Jan Blokhuizen dus op dit moment niet zo heel goed. Kijk, 31-0 de rondetijd nu voor uh, Sven Kramer. En 31-0 betekent 17e van een seconde uh, uh, beter dan de ronde daarvoor. En dat verschil op de kruising is nu toch al wel zo'n 15 tot 20 meter. En dat moet Blokhuizen dan toch maar weer goed zien te maken inderdaad. Om naast Kramer, in ieder geval het eind weer op te rijden. Het publiek bij al die staantribunes in de bochten juicht natuurlijk voor de twee Nederlanders in deze, op deze slotrit van de 10 kilometer. Nou, Blokhuizen zitten weer bij, na, naast. En dan komen ze door naar 3600 meter. 31-2 in deze ronde voor Blokhuizen. 31, 9 voor Kramer. Maar ja. weer hetzelfde. Hij versnelt al Kramer dus in die buitenbocht. En rijdt dan op de eerste meters van de kruising al naar Jan Blokhuizen toe. Sven Kramer speelt met Jan Blokhuizen. Ja, ik weet niet of het nou met hem aan het spelen is. Of dat hij nu even op een wacht van Hey, kom maar even mee, want de ronde hiervoor reed Sven namelijk 31-0. De ronde daarna reed hij 31-9. Hij fluctueert echt met die, met die rondetijden. En hij wil gewoon misschien wel een klein beetje gewoon bij, bij, bij Jan Blokhuizen in de buurt blijven. Dat hij in ieder geval de eerste 4, 5 kilometer een klein beetje samen op kunnen rijden. En op een gegeven moment. kan hij misschien meetrekken naar die tweede plaats. Ik denk wel dat, het, dat hij dat 5, 6 kilometer gaat doen. En dan, dan gaat Sven echt zeggen daarna: van nou Oké, Jan, ik heb een poosje bij je in de buurt gebleven. Als je me mee bij kunt houden, mag je me mee rijden. Maar ik ga niet langer wachten. Daarna rij ik, rij ik gewoon door. Want Jan Blokhuizen is met de, de tussentijden die hij nu al rijdt, wel voorbij gegaan aan Hoa Bukhoe weer in het uh, algemeen klassement. En leidt in deze fase op weg naar de tweede plaats op dit Europese kampioenschap. Die die de afgelopen twee seizoenen eerst in Colalwo en in Budapest. Ook veroverde zelf 14 ronden op deze 10 kilometer. Kramer die nog altijd aan de leiding gaat. In de rondetijd iets te langzamer was dan Blokhuizen. En weer hetzelfde gezicht op de kruising. Kramer die al uitversnellend uit de buitenbocht op de kruising naar Blokhuizen toe rijdt. En nu in de binnenbocht weer onderdoor gaat komen. De weef gaat mee op de tribunes. de staat tribunes. de weef ligt ietsje voor. Voor. Kramer komt het rechte eind opgereden in de binnenbaan. Armen op de rug op weg naar de 4800 meter. De doorkomsttijd daar 6.1943. Blokhuizen blijft nu toch wel weer een stukje achter. 31-1 in de afgelopen ronde. Uh, Kramer 2,6 seconden sneller dan Bart Swings. Blokhuizen ook uh, snel genoeg om Bukku voorbij te gaan in het algemeen klassement. In deze fase van de 10 kilometer. Maar Erben, hij moet steeds die gaatjes dichtrijden. Dat kost veel energie. Ja, hij moet, dat kost inderdaad heel veel energie. Maar ja, ik vind, ik vind het ook wel raar dat Sven hoor. Sven rijdt iedere keer, die, die fluctueert in die rondetijden heel erg. 31-1. Maar dat kunnen ze heb afgesproken je volgende, hebben. Ja, dat kunnen ze afgesproken hebben. En dat, dat uh, zou ik ook niks meer dan normaal vinden. Nu heb je de rondetijd van, uh, van Jan Blokhuizen naar 31-0. Dus die versnelt nu. En die komt nu ook echt naast Sven Kramer. Nou, nu gaat Sven Kramer weer naar die binnenbaan toe. Nou, dan gaat Sven Kramer weer een snellere ronde rijden. En zo blijven we toch nog uh, in ieder geval 6 kilometer lang bij elkaar in de buurt. En zijn we over de helft inmiddels van uh, de 10 kilometer, we zijn al onderweg dadelijk naar de 5600 meter. Kramer onderdoor. Ik heb het idee dat Blokhuizen in de buitenbocht nu beter meegaat met Kramer... dan zeg maar de afgelopen keer ja. steeds gebeurde als Blokhuizen in de buitenbaan reed. Zien we dat terug in de rondetijden. Het antwoord is ja, maar kijk. Kramer ja, wel ja. nu de 30 is in. 30-9. Maar de 31 van Blokhuizen, Jan Blokhuizen, de 23-jarige Noord-Hollander... is ook gewoon een goede rondetijd. Hoor. Armpjes weer op de rug. Langs al die Nederlandse coaches die daar staan met rondeborden... en allerlei andere aanwijzingen op de kruising. Dat gedoe over die rondeborden... Wat we bij het hadden, hebben we nu gelukkig uh, niet uh, bij de hand. En Blokhuizen via de binnenbocht naast Sven Kramer nu zij aan zij. In hetzelfde ritme ook. Maar Blokhuizen moet oppassen voor die blauwe lijnerben. Want er ging er net alweer een keertje over. Eén keer mag, ja. twee keer, dan heb je een probleem. 30-9 in deze ronde nu voor Jan Blokhuizen. Hij uh, gaat prima mee met Kramer op deze 10 kilometer. Dat is een goede ronde tijd hoor. 30-9, de eerste 30 ook voor Jan Blokhuizen nu. En nu gaat Sven Kramer weer naar die binnenbaan toe. En ik denk, ik denk dat Sven de volgende ronde ook weer een 30 gaat rijden. Ik heb ook het gevoel dat ze nu ook echt in de race zitten. Ze, ze zitten er veel meer balans in. Ze rijden ontspannender. Ze rijden iets dynamischer dan dat ze de eerste drie kilometer rijden. Ik denk dat ze vanaf... Ja, ze gaan nu dus naar de 6400 meter toe. Sven Kramer, ja hoor, 30-6. Jan Blokhuizen 30-8. Ik denk dat de gaskraan nu open gaat. De gaskraan gaat open. 8 23, 58 was de doorkomsttijd van Sven Kramer zojuist. Misschien gaat er wel een kampioenschapsrecord aan, want nog nooit werd er op een eco round binnen de 13 minuten gereden. En misschien dat Sven Kramer dat uh, vandaag wel gaat doen. En Blokhuizen misschien ook wel. Want die gaat gewoon nog steeds prima mee met Sven Kramer. Wat is er door de binnenbocht weer naast gekomen. En ligt nu zelfs weer ietsje voor. 6800 meter hebben we afgelegd. Blokhuizen ligt inderdaad een honderdste voor. 34 voor hem. 37 voor Sven Kramer. Blokhuizen die neemt gewoon nu eventjes het initiatief en lichtjes over. Maar dit is een serieuze rondetijd. Hoor. 34 op een 10 kilometer. Na een kilometertje of 7. Dat is gewoon hartstikke goed. Sven Kramer gaat weer naar die binnenbocht toe. Ik denk dat Sven Kramer nu ook gewoon een rondje 30-4 wil rijden. En dan ziet het er heel goed uit hoor. Want dan is het in ieder geval veel sneller dan die, dan, dan die tijden die, die, uh, die Harvard Buckel reed. Dus dan gaat hier gewoon goud en zilver gaat hier gewoon uh, binnengehaald worden. Maar toch zou Jan Blokhuizen... Ja, 30-1 van Sven Kramer. 9,2451 is uh, de doorkomsttijd derhalve. 9,2451 naar die 7200 meter. Ik denk dat Blokhuizen nog wel uh, eventjes terug zal denken aan die 5 kilometer waar hij vrijdagavond... aan veel verloor, waar hij gewoon niet goed lekker reed. En daar vergoorde hij misschien nog wel een, een groter duel een kans op een groter duel met Sven Kramer. Een duel is het op de 10 kilometer met uh, 7600 meter afgelegd. En Kramer ligt voor. En de rondetijd erben nu 38 voor Kramer, 35 voor Blokhuizen. Ja hoor, en maar nu gaat Sven Kramer weer naar die binnenbaan. Het is toch echt wel een beetje een gevecht aan het worden. Hoor. Ik denk toch niet dat Sven Kramer het heel erg makkelijk heeft. Want uh, ja, de ronde 30-5 van, van, van Jan Blokhuis. Jan Blokhuis pareert iedere keer weer die rondetijden van Sven Kramer. Maar ja, Sven komt er nu weer onderdoor. En het gaat wel hard hoor. Ik denk dat er nu weer gewoon twee rondjes 30 uit gaan komen. En ook in die buitenbocht gaat Jan Blokhuis nog steeds goed mee hoor. Daar komt Sven Kramer weer aan. 10, of 10. 26,09 is de doorkomsttijd. 30 30,7 voor de ronde. Blokhuis inderdaad de tiende. Langzamer maar. In deze fase van deze 10 kilometer. Waar we op het EK gaan kijken naar een team. Kilometer waar ze allebei onder de 13 minuten gaan uh, eindigen als het zo doorgaat. En dat zou dan inderdaad voor het eerst zijn in de geschiedeniskamer, die ook geschiedenis aan het schrijven is, natuurlijk. wat op gelijke hoogte gaat komen met Rintje Ritsma. Als zesvoudig Europees kampioen. Hij rijdt weer naast Jan Blokhuizen. Weg bij die lijn, Jan, weg bij die lijn. Zoek het risico nou niet op. 8400 meter afgelegd. Blokhuizen in deze ronde weer. Twee tienden sneller dan Kramer. Ja, en een rondetij van 30,6 om 30,8 voor Sven Kramer. En ik vind Jan Blokhuizen dat is een hele andere manier. Daar ja, komt nu komt de aanval, nu komt de aanval. Oh, oh het gaat-ie hard! en hoe, en hoe? Is Dit is echt schitterend hoor! Op die kruising, vol eroverheen! Pff. Vol langs! Hij slaat nu in één keer een gast van... 10, 15, 15 meter slaat hij nu in één ronde. Eén armpje los bij Sven Kramer uit de bocht. Eén slap om, om even te laten zien. En de rondetijd is? Jawel, 29, 29 1. 1. De aanval is fantastisch. Even laten zien wie er de basis is. 11, 26, 10. De doorkomsttijd van Sven Kramer. 29, 1 oh, oh. voor de afgelopen ronde. En wat een verschil zegt met Blokhuizen. Dat loopt nu in één keer naar de 20, 25 meter toe. Voor Sven Kramer door die buitenbocht heen. Jemig, wat versnelt hij daaruit. Hij is onderweg naar de 9200 meter. Kippenvel krijg je er bijna van. Wat Sven Kramer hier laat zien. De ronde tijd nu. 29-5, jouw ja, jongen. Het gaat in geslagen. Ja, Jan Blok uit van van Ik kan hem niet veel hebben. Die rijdt nog steeds rondje 30-9. Dat is goed. Maar het lijkt gewoon helemaal niks meer. Want nou Sven Kramer kruist nu 30-40 meter over hem heen. En gaat nu naar die binnenbocht toe. En het ziet eruit alsof Sven gewoon echt aan het spelen is. Het ritme gaat omhoog. Hij rijdt heel makkelijk. Hij gaat hier zo'n weer van fluitend over de finish heen komen. In ook nog eens een keer een echte fantastische wereldtijd hoor. Hij gaat naar de, hij gaat naar de bel. De bel komt op 29.8. Nog een rondje onder die 30. Ja, nu is het klaar hoor. Sven Kramer, 26 jaar. Afkomstig uit Heerenveen natuurlijk. De Europese kampioen van 2007, 2008, 9, 10 en 12. Op weg naar zijn zesde Europese titel. Met een geweldige 10 kilometer. Wat een aanval. Als een wielrenner die uit het wiel van zijn concurrent demareert, Zo rijdt hij weg bij Blokhuizen. Hij is de koning. Hij is de allerbeste allrounder ter wereld. Hier komt Sven Kramer. Die het titeltoernooi wint in 12.5598. Het kampioenschapsrecord op zijn naam schrijft. En Jan Blokhuizen wordt in 13.0160 tweede. Dat betekent voor Jan Blokhuizen net geen persoonlijk record. Maar hij is wel Hoa Bukku voorbij in het algemeen klassement. Maar Sven Kramer is voor de zesde keer... in zijn carrière Europees kampioen geworden. Tweede wordt Jan Blokhuizen. En derde wordt Bukko. Vierde Sverre Loende Pedersen. Maar wat een aanval. Wat een 10 kilometer van Kramer hebben. Ja, wat heeft hij er ook nog een boel over. Hè? Ik, denk, ik had ook wel een klein beetje verwacht hoor. Want hij gaat niet helemaal oprijden tot aan de file samen met Jan Blokhuizen. Want ja, over een aantal weken komt er ook nog een keertje weer een WK aan. En wilde in ieder geval eventjes laten zien aan Jan Blokhuizen. Ja, maar hij kan nog veel harder hoor. En uh, hoe hij nu hier reed, als je hem nou ook ziet, hij is helemaal ontspannen. Hij is gewoon helemaal niet moe geworden. Uh, het is een hartstikke mooi kampioens geweest. En Jan Blokhuizen heeft ook op een schitterende manier gewoon die tweede plaats binnengesleept. Het is de dertigste keer dat een Nederlandse schaatser het Europese kampioenschap Allround wint. En voor de vijfentwintigste keer in de laatste dertig jaar. Dat zegt ook genoeg. De high five tussen Sven Kramer en Jan Blokhuizen. De beste twee Allrounders van de wereld concludeerden we eigenlijk al naar het NK. Waar het niveau erg hoog lag. En dat niveau lag ook weer hoog. Zeker op deze tien kilometer hier in Nederland. De Heerenveen, uh, uh, prachtig niveau, uh, hoog niveau van Sven Kramer. Die uitpufft nu op het bankje. Weer Europees kampioen voor de man die naast hem zit. Jan Blokhuizen, de Noor, Hova eindigt op de derde plaats. Gaat verder hier uiteraard met Paulien van kom en Jochem uiteraard. Jochem, begin maar even bij jou. Uh, adembenemend, kippenvel, waren de woorden die vielen. Uh, de, bij jou ook? Abnormaal, bijna denigrerend om zo weg te rijden bij je tegenstander. Dat is echt, ja, dat, dat, daar zit... Nou, daar laat hij zoveel klassen zien, Sven Kramer... dat hij op een kruising gewoon in één keer bijna twee seconden harder rijdt in een ronde. Dat is bizar. Denk je ook het verloop gezien hebbende steeds Blokhuizen... die mocht aanklampen zeg maar, als hij weer twee binnenbochten had... dat daar ook eh, iets van tactiek in zat om Blokhuizen mee te zuigen? Dat hij in ieder geval uit eh, de slipstream van, van Bukko bleef... om, om eh, in ieder geval naar die tweede plaats te komen? Zit daar ploegtactiek in? Ja, dat zou kunnen. Maar als ik heel eerlijk kijk naar het verloop van die rondetijden... Dan zie ik de, de, de race van Jan was wat stabieler, maar niet van Sven. Ik denk niet dat Sven een lekkere race naar verhouding heeft gereden. Dan is de vraag of hij daarmee ook Jan optimaal helpt. Ik denk als we met z'n tweeën gewoon vlot gaan rijden, dan rij je gewoon vlot richting de finish. En dan is het veel minder vechten en knokken, maar het is gewoon een continue strijd. En ik, ik denk dat dit best wel tricky is, want je, je kan ook de helemaal de verkeerde kant op slaan. Jan Lokhuizen Paulien moest duidelijk ergens vandaan komen, leek het wel. Want uiteindelijk laten we even daar ook niet vergeten, rijdt hij ook een hele goede race. Ja, en hij rijdt zeker een goede race. En eigenlijk, je ziet ook wel.. Um Ha, het moet er echt vandaan komen. Maar ook hij is in staat om aan het eind van een race wel weer te versnellen, zeg maar. En dan gaan ze toch allebei die, die ronde in de dertigers gaan, gaan naartoe. En dan laat ze toch ook wel een, een hele nette 10 kilometer zien. Ja, En hij kan zich in het begin natuurlijk wel lekker aan uh, Sven optrekken. Maar hoe moet het voelen als Sven ja, zo dat, makkelijk wegrijdt? Wat, wat voor dat, gevoel moet je hebben als je denkt dat je op de ja, toppen van je kunnen bezig bent? En dat ben je dan ook. Nou ja, en dat gebeurt en dan, even dat, met je in 400 meter. We hebben dan natuurlijk ook elke keer, we noemen net even Bukko. En, maar zo zijn er, zolang Sven eigenlijk... Aan de top zit, er zijn natuurlijk heel veel schaatsers die altijd tegen Sven rijden. En het is gewoon ongelooflijk. Hij laat het toch altijd weer even zien: van wie is hier de baas? Ik ben hier de baas, ik versnel even alsof als het, of, of het hem geen moeite kost, echt. Ongelooflijk spelen is het wat hij ja. doet. als je vooruit kijkt. Je hebt ook het idee dat hij nu een tijd neerzet met 12, 55, 98. Je hebt eigenlijk het idee, als hij zich helemaal focust, of zie ik dat verkeerd, kan hij zomaar uh, tig seconden harder rijden ook. Nou, absoluut. Maar Barenkoor hier staat ook op naam van Sven, in 12, 49, 88. Dat reed hij op 11 februari 2007. Dat zal het WK zijn geweest. Ja, hij kan harder. En dat, dat, dat zie je ook aan het verloop ja. van de rondetijden. Want als je gaat kijken, jij rijdt een eerste ronde van 34 is normaal. Dan een rondje 30-3, Dan een rondje 1-4. Nou, dan komen de, drie, de twee rondes achteraan. 1-3, 1-5. Maar dan gaat hij op een gegeven moment versnellen. Dan zit hij weer 14 langzamer. Dan weer een halve seconde sneller. Nog een keer een halve seconde sneller. Dat, dat is niet een manier waarop je maximale uit je performance haalt. Maar dat hoeft hij vandaag op zich dat ook, hoeft niet, hij ook maar. niet. En dan rijdt hij wel zo'n tijd. Ik en hij wilde 10 natuurlijk ja. gewoon winnen. Ja, hij wilde 10 winnen en uh, uh, iets uitdelen richting de rest van het seizoen. En laten zien van, uh, wij wensen u veel succes, hoeft maar niet wel. tegen mij. Ja. Of zo. Ah, ja, dat ze heel goed kunnen. Ja, en het is ook zo, als je het begin ziet van de 10 van de kilometer. En dan zie je hem in de bocht. Je ziet hem ook gewoon even een beetje omkijken in zijn ooghoeken. Ja. Van, nou, ik hou even een beetje in en dan kan ik er zo weer achter zitten. Of ik sleep hem mee. En ja, het is, hij, hij heeft de controle over, hierover. Want Jochem hij begon en binnen 300 meter deed hij eerst zijn broek een beetje beter. Toen ja, kwam hij een bocht ritje uit en hij nog even goed. En ja. hij gaf nog een knipoog en een zwaantje naar iemand op de tribune. Toen waren we nog nou, geen 300 meter onderweg <laughs> voor mij. Gevoel, Zo hè? zag hem <laughs> echt heel bewust even ergens naar kijken. Of misschien ook wel in, in de ogen van Jan of naar zijn coach. Van nou ja, het gaat wel ja. goed. Er zit zoveel ontspanning. Hij rijdt hij rijdt hier bij wijze van spreken op, op, op, nou ja, als je zegt 95%, maar ergens tussen de 90 en 95%, misschien is het ook wel 98%, weet ik niet. Maar hij heeft dus tijd om zich met andere dingen bezig te houden. Hij heeft dus ook tijd om te denken, oké, okay, ik ga nu even sneller. oké, okay, waar rijdt Jan? Oké, okay, dan gaan we weer wat harder, dan gaan we weer wat langzamer, even erbij rijden. Dus hij is niet gefocust op een hele snelle eindtijd. hij is gewoon gefocust op het spelletje. We gaan daar zo ook nog even rustig over verder praten. Maar we gaan nu eerst ook nog weer even voetballen. Manchester United tegen Liverpool zal zo langzamerhand naar het slot lopen. Rachna Niemeyer. Of is het al gebeurd? 2-1 was de laatste melding. 2-1 is het nog steeds. Twee minuutjes nog af te werken van de blessuretijd. En United heeft het zichzelf in die tweede helft lastig gemaakt. Van Persie lange tijd niet gezien. De maker van de 1-0 een minuut geleden nog bij de 3-1 in de buurt. Want een hakbal... Nou, een voorzet half hoog vanaf de rechterkant. Hij deed dat vrij. Het was de tweede poging van Van Persie middels een hakbal. Maar Reina was ook deze keer op zijn post. Van Persie nu op de achterlijn. Versneld. Houdt de bal binnen. Legt hem klaar voor Wellback. Maar er zit net een been tussen. Ik denk vast Kretel. De verdediger van Liverpool voorkomt dat er nog een extra treffer komt van Manchester United. De angel lijkt er een beetje uit bij Liverpool. Dat in de slotfase via Sturridge... De maker van de aansluitingsgoal nog kansen kreeg. Overgeschoten na een langdurige fase van balbezit van Suarez in het Manchester United strafschopgebied. Kreeg hem voor zijn voeten, schoot diagonaal over en later in het zijnet. Geschoten door Sturridge, de man die dus kwam van Chelsea. En in de beker al scoorde in de v Cup, dat nu ook deed in zijn Premier League debuutwedstrijd. Maar het zal Liverpool vermoedelijk geen punten gaan opleveren. Liverpool dat zo'n goede serie achter de rug heeft, alleen United en Spurs deden het afgelopen maanden beter. En misschien dat er nog wel een voorronde Champions League plaats in zit. Als die goede fase na dit topduel wordt voortgezet. Een blessure nog. Een ingreep van Daniel Agger. Halverwege zijn eigen helft aan de linkerkant van het veld. En dat is vervelend. United zal de blessure nog moeten laten behandelen denk ik. Er komt ook nog geel aan voor Glenn Johnson. Als ik me niet vergis, wegens protesteren. Het is me niet helemaal duidelijk wie er op de grond is terechtgekomen. Het is in ieder geval niet Robin van Persie. Want die staat naast de scheidsrechter Howard Webb. Hij zal zich gevoeld hebben van Persie in die tweede helft. Terwijl we wachten op het nemen van de vrije trap. En de geblesseerde, wie het nou ook was, is opgestaan. Hij zal zich gevoeld hebben zoals Soares in de eerste helft bij Liverpool. Niet voorkomend in het stuk. Nou, daar is het eindsignaal. Het hoeft niet meer. Manchester United wint deze wedstrijd van de ploeg van Brendan Rodgers. Liverpool, het wordt met 2-1 verslagen. Liverpool. En dat betekent dat United uitstekende zaken doet aan kop van de Premier League. Het is koploper nu met 55 punten. En dan maar afwachten wat de concurrentie nog vanmiddag doet. Want Manchester City komt ook nog in actie. 2-1 tegen Liverpool. Het is verdiend. Eén goal van Van Persie. United. Drie punten tegen Liverpool. Van uh, voetbal gaan we weer schaatsen, want we zitten hier in het uh, prachtige Tialstadion. Het moet helemaal vernieuwd worden, maar als je er zo zit... is het toch ook nog wel eens een schitterend uh, mooi schaatsstadion. Uh, als we even naar de, de, de uitslag kijken... en volgens mij luisteren Sebastian en Erben inmiddels ook mee, klopt dat, heren? Nou, die luisteren. luisteren? Ja, die ja, luisteren. Mooi, mooi, Als we nou gewoon die uitslag zien, dan zeggen we nou als we op vrijdagmiddag een poeltje hadden moeten maken. Pauline, ik begin maar eens bij jou. Dan hadden we dit poeltje wel op zich kunnen maken. Kramer 1, 2, de Blokhuizen. Eh, 17e punt ertussen. Eh, is dat wat we ook een beetje hadden kunnen denken? En, eh, of, of, of, of is het ergens een beetje misgegaan voor iemand wat jou betreft? Nou ja, als je kijkt naar het Enka Allround, dan was het verschil uh, wel iets ietsjes kleiner als ik het goed zeg. Ja. Um, dus ja, misschien Jan, en Jan gaf het ook wel aan. Die zat die toch minder, uh, minder in vorm, of had minder de vorm, zeker in de, de, de eerste dagen, zeg maar, dan, uh, dan op, de, op de NK Allround. Ik moet wel zeggen dat die, ja, hij laat toch wel net het, ja goede 10 kilometer. Ja, Sven, en Sven is ook wel weer een stuk beter dan het Enkel-Round. Dus wat dat betreft, ja, hij laat ze hij laat het, het hij laat zien wat hij kan. Ja. Jochem, als je, als je kijkt, die 17e, we kunnen ook zeggen, uh, na de 500 dachten we even, dit wordt een heel echt toernooi. Maar op vrijdagavond na de 5 uh, was de rangschikking eigenlijk alweer geheel duidelijk. Hè. Kunnen we het zo, wat na die 500 dachten we toch even het bukkel... Ja, absoluut. Het bukkel. absoluut. Ik Sven Kramer reed, reed een prima 500 meter, maar een bukkel reed een hele strakke 500 meter. Maar op, het, op de 5 kilometer laat Sven zien hoeveel beter die is. En dat zie je eigenlijk nu ook aansluitend aan de 10 kilometer... Uh, die jongen die speelt met alles en iedereen. En hij rijdt hier geen maximale race. En het, het verschil tussen Sven en Jan Blokhuis is nu, is nu groter dan op de NK. Maar ik vind Jan ook, met name op die 5 kilometer, natuurlijk enorm tegengevallen. We gaan uh, naar Sven Kramer toe, want Steven Dalebout heeft hem bij de microfoon. Sven Kramer, enorm gefeliciteerd met deze, met deze titel. zesde Europese titel met een enorme stoot aan het einde. Uh, vertel over jouw laatste, nou wat was het, 1200 meter. Ja, ik, uh, Jan, ik kwam heel erg mooi uh, de, de, ja, de eerste 15 ronden door en uh, ja, vervolgens is het natuurlijk wel ieder voor zich en daar uh, ja, had ik nog, uh, had ik nog uh, ja, veel overleden. Was dat afspraak, jij hem, zo, zo lang mogelijk bij hem blijven? Nee, we hadden geen afspraak gemaakt. Uh, we weten allebei dat... Uh, ja, Jan wil het, die wil het liefst natuurlijk eerst eindigen, maar dat was een, voor de 10 kilometer natuurlijk wel moeilijk haalbaar. Dus Hij ging zeg maar, voor de tweede plek. En, en ik wil niet tot het einde eigenlijk de hele rit rijden en zeg maar, het is zo diep gaan. Dus ja, logisch dat, dat we samen oprijden tot een bepaald moment. Had je de 5 kilometer had je een enorm vlak schema. Hier ging, zat er af en toe nog wel een seconde tussen qua ja, rondetijden. Dat komt omdat je leert en dan heb ik een binnenbocht na de doorkomst en dan heeft Jan een binnenbocht. En, ja, goed, als je echt puur op tijd rijdt, dan moet het natuurlijk wel anders. Maar het uh, ja, is ook wel leuk. Ja, zo de gas en al opentrekken bedoel je? Aan het einde ja, ja. ja. En dan is het een soort van 1200 meter eerder rijden, maar dan wel vol gas. Ja, nou ja de laatste ronde weet je natuurlijk al dat je hem binnen hebt. Dus uh, de laatste twee, maar goed, uh, ja, erg blij mee. Nou heb je er al zes, dit is je zesde. Wat voor, wat voor gevoel blijft bij deze hangen? Ja, uh, het is toch wel, uh, wel, uh, ja, wel een bevocht kampioenschap uh, natuurlijk. Ondanks dat ik. Uh, ik heb hem al redelijk vroeg beslist met de 5 kilometer natuurlijk. Maar de ja, spanning blijft toch wel erg in het toernooi. En uh, ik had niet een goede, helemaal een goede 500 meter. Dus uh, ja, dan, dan, uh, dan, uh, ja, dan moet je aan de bak. Um, heb je er trouwens veel waarde aan aan die, die zesde? Je staat nu op gelijke hoogte met uh, de man die altijd de Europese koning was. Rintje Ritsma, Heb je daar waarde aan? Ja, ja Rintje is natuurlijk een het -round, uh, gigantisch groot en, en nog steeds. En, uh, ja, het is altijd leuk om, om die tegenaar uh, straks voorbij te gaan. Uh, het NK was ook een, was een toernooi waar, waarin jullie op, op enorme hoogte waren. Jij en Jan Blokhuizen. Dit weekend was een beetje de toernooi van nou, dat, dat is nu wat minder. Hoe ga jij nou de rest van het seizoen in op weg naar het WK wat over een maand is? Ja, nou, het WK is natuurlijk wel relatief snel. Wij gaan straks uh, twee weken naar, uh, naar de zon toe. En uh, ook wel met het oog om de, niet eens zozeer direct voor de WK aan, maar wel voor de weken afstand. Om daar ook nog uh, genoeg te hebben. Conditie. En uh, ja, ik ben... Uh, ik ben, ik ben er niet zo bang voor. Ik denk dat we gewoon, uh, deze winter gewoon, uh, nog heel veel moois kunnen laten zien. Ja, ik betrap me er zelf op dat ik het heb over wat minder, maar je rijdt hier 12.55. Ja, ik, ik heb wel eens harder gereden, maar dat doe ik nog een andere keer, oké? Okay? Gefeliciteerd. Ja, dank je. Ja, wij horen de grote kampioen uh, Pauline en uh, Jochem. Um, um, hij zei heel mooi in dat zinnetje uh, evenaren uh, of straks nou, voorbij gaan. Dit he? is wel heel grappig, want het geeft ook aan wat, wat, wat Sven als topsporter... hij kijkt alweer gelijk verder van wat is er nog meer te verbreken en hoe kan ik weer verder. En, uh, en ook aan het eind, aangeef. Ja, maar dat, dat doe ik dan wel een andere keer. Hij wil altijd meer en, uh, en de beste zijn, zeg maar. Wij gaan er zo uitgebreid over verder praten, want we hebben heel veel om te praten hier. Maar er is natuurlijk gewoon meer nieuws in de wereld. Dus het is ook al bijna twee minuten overal vijf. We gaan naar de hoofdpunten: hier is Lieslotte Thomas. Radio 1, het NOS-journaal. Het is een illusie, illusie om te denken dat het alarmnummer 112 altijd bereikbaar is... zegt hoofdcommissaris Hogendoorn in een reportage van Caro Brandpunt. Volgens de hoofdcommissaris is de techniek niet feilloos. Vorig jaar was er een storing bij het alarmnummer... die werd veroorzaakt doordat de politie verbindingen niet goed in de gaten hield. Uit een rapport uit 2009 dat in handen is van Brandpunt blijkt... dat de verbindingen in de 112-centrale al langer niet goed werden gecontroleerd. In Parijs zijn tienduizenden mensen op de been voor de grote betoging tegen het homohuwelijk. Ze demonstreren onder meer tegen het voorstel om homo's het recht te geven kinderen te adopteren, want dat vinden die mensen tegennatuurlijk. Deze maand wordt gestemd over een wetsvoorstel van president Hollande... om het huwelijk open te stellen voor homoseksuelen. En een, en een hardloper heeft vanmorgen op het strand van Zandvoort... een Britse granaat uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. In afwachting van de komst van de explosieve opruimingsdienst... zette de politie na de vondst een gedeelte van het strand af. De EOD nam de granaat mee om die op een andere plek te vernietigen. En tot zover de hoofdpunten van het nieuws. Het weer. Marco Verhoef. We gaan weer een nacht tegemoet met lichte tot matige vorst. We hebben opklaringen, er zijn ook wat wolkenvelden. In het Waddengebied zou een enkel sneeuwbuitje kunnen vallen, maar verder is het droog. Morgen ook op veel plaatsen droog weer, met geregeld zon erbij. Maar in de kustgebieden kan wel een enkele sneeuwbui vallen. Temperaturen lopen uiteindelijk op, maar blijven op de meeste plaatsen net onder het vriespunt hangen. In de loop van de middag van het zuidwesten uit dan toenemende bewolking. En in de avond kan de eerste sneeuw vallen in Zeeland. Waarschijnlijk pas laat in de avond. En dan gaat die sneeuw zich langzaam uitbreiden richting het noordoosten. De ochtendspits van dinsdag, te maken met sneeuwval met name in het midden van het land. Dat betekent dat de ochtendspits druk kan worden. Het is dinsdag bewolkt, die sneeuwval gaat nog wel even door, maar in de loop van de dag wordt het minder actief. In het noordoosten valt de minste neerslag en hier en daar is een klein beetje zon. Dan gaat uh, vanaf woensdag het uh, rustige winterweer zich herstellen, we krijgen weer een hoogdrukgebied. Dat betekent dat het droog wordt met geregeld zon, overdag temperaturen rond het vriespunt en in de nacht meest lichte vorst. Bijna vijf minuten over half vijf. We praten hier weer verder over die prachtige laatste slotrit. Natuurlijk Sven Kramer die nog eens even liet zien wie de beste uh, allrounder is. En de beste tien kilometer rijder kunnen we zeggen. Jochem Uithagen. We hebben het toen het schenk hier een uurtje geleden aan tafel gehad. Uh, zat, gehad over olympische uh, specialisatie. Uh, bij Sven Kramer durven we daar nooit zoveel van uh, te zeggen. Hij aast natuurlijk ook nog een keer op een enorm olympisch toernooi. Hè. Dat kan ja. niet anders. En, en, en waar? Waar kan hij dat winnen? Vijf, tien en ploegenachtervolging, zeg ik dan als buitenstaander? Ik denk dat dat het meest logisch is. Die vijf kilometer die die al, beheerst hij al jaren. Daar is hij ook Olympisch kampioen. Op de 10 kilometer kennen we het verhaal van de verkeerde baan. Maar was toen absoluut de beste. Uh, maar hij wil, hij wil natuurlijk gewoon nog een keer dubbel Olympisch goud halen. En met die ploegenachtervolging, met Jan erbij en eventueel een andere rijder, een Koen Verwijwe ligt. Bedenk het maar moet Nederland, vind ik, ook gewoon olympisch goud op de pluge achtervolgen kunnen halen. En dan kan hij drie keer olympisch goud halen, absoluut. Nou, ik zet er eentje bij. Erbe Mars, jij doet er nog eentje bij, hoor, ja, hoor. Ik. jij toept op de achtergrond over. Jij gaat de 1500 meter nog in zetten, ja, als, als Sven gewoon die 5 kilometer die hij echt beheert, als hij daarop gaat trainen, en dat, dat gaat hij doen, hij zei gisteren nog wel tegen mij, ja, die 10 kilometer die heb hebt eigenlijk nog niet zoveel gereden. Daar moet ik nog wel even, even iets bij zetten, dat wil ik volgend jaar die ook zeker weten kunnen winnen. Want ja, daar heb je natuurlijk Jorrit maar die rijdt hier vandaag niet, maar die kan dit. Die kan natuurlijk ook 12.55 ja. rijden. En een, uh, een Bob de Jong kan dat ook. Er zullen er nog een paar zijn die volgend jaar op de 10 kilometer echt wel iets harder gaan rijden. Maar Sven kan natuurlijk ook nog veel harder. Maar denk als hij gewoon op die 5 kilometer blijft, blijft trainen, hij rijdt de ploegenachtervolging erbij. En dan alleen maar het kwalificatietoernooi rijdt van de 1500 meter maar kan hij ook op die 1500 meter, vanuit een 5 kilometer uh, conditie, kan hij ook gewoon heel erg hard rijden. Want de 1500 meter is op dit moment, ja, ik noem het een beetje de afstand van de armoede. Want? <laughs> ja omdat dat er steeds zoveel wisselende winnaars zijn, dat geeft ook aan dat er niemand ja, heerst? maar er, is geen, geen, er zijn geen mensen meer die op die afstand op dit moment echt exhaleren. Kijk, en Charlie Davis heeft echt een moeilijk seizoen. Ze is een beetje over zijn, heel, over zijn top heen. En die reed uh, uit dat niveau wat Charlie Davis er neerlegt. Dat er is niemand meer die op dit moment dat niveau kan neerleggen. Er is geen Fabrice. Uh, dus het kan met, met gewoon goede rondjes kun je ook een 1500 meter winnen? Jullie hadden het net ook al een poosje over die. 1500 meter, hoe je die nou op moet, moet, moet uh, bouwen. Um, ja, en, en dat, dat, je kunt nu ook met een allround-strategie een 1500 100 meter winnen. Dus uh, als Sven er niet te veel rijdt, want als hij er te veel van gaat rijden, dan wordt hij gefrustreerd en dan maakt hij foutjes. <lacht> uh, uh, maar dan moet hij er gewoon een paar keer moet hij gewoon hard rijden. Want dat zag ik wel. Want de eerste 1500 meter die hij reed eigenlijk sinds een jaar, reed hij ook gewoon meteen heel, heel erg hard. hard. Dat was om ja. 10. K. Daarna reed hij de kwalificatie voor de wereldbeker 1500 meter, reed hij reed al iets minder. Deze redt hij weer ietsje minder. Ja, en dat zal heel moeilijk zijn. Ik weet niet of hij nog 1500 meter gaat rijden dit jaar, want hij moet nog een 1500 meter rijden op een weken round Dan moet hij zich nog ergens een vulke rijden of twee wulkup rijden om überhaupt de weken afstand te halen. Dus dit is een beetje te veel. Ik denk dat hij wel, wel echt de keuze moet maken voor die 5 en 10 en de ploegen achtervolgen. En je moet die 500 meter echt als een bijprogramma zien op te spelen. Ja, maar want ik kan me voorstellen dat ze anders. Maar zo echt moet je het ook zien. Je ja. moet het ook zien als een bijprogramma. En vanuit een bijprogramma kan. kan hij winnen. Want ik weet nog heel goed dat hij een keer, toen, uh, toen was het weken afstanden in, in Nagano. Toen ja. was hij echt, echt superieur op 5 en 10 kilometer. En ging hij echt vanuit die, 5, vanuit, vanuit die 5 kilometer. reed hij ook 1500 meter. En toen was hij, op een HANA werd hij daar gewoon wereldkampioen op de 1500 meter. Hè? Ja, ik, wat, wat werd hij toen? Dat kan ik me echt niet meer toen herinneren. Toen werd hij dus tweede. Hij reed, tweede, hij tweede, reed ja. tegen Teddy Morse. Ja, ik, ik ken dat ook volgens mij. Heb ik een keer gehad. Dat was net op een Haarnaar nou, en dat was Dieven, niet de Hij nou, ja. was zestiende trouwens. Ja, nee, maar het tiende kan. Tiende, het kort, het kort. kan ja, absoluut. Parra heette hij Ja, nou, ja, ik, heb, para, ja. Ik, heb er, ik heb er nog een paar keer op de ja. heel achterbij dichtbij gestegen. Heren, heren, hoe mooi het ook is. Even luisteren. Want Jan Blokhuizen, geweldig toen nooit gereden. Tweede plaats staat naast Steven Dahlenboud. Mm -hmm. Jan, opgelucht. nou niet echt opgelucht. Meer met je tevreden, zeg maar. Ik, was, uh, ik lag echt zo uh, slecht in het toernooi en uh, ja, dan zit je echt in een, uh, gewoon een, een beetje een dip, want je leeft naar zo'n toernooi toe, uh, zeker met zo'n NK in de benen, en dan, ja, dan verwacht je hier gewoon nog harder te rijden, nog beter te rijden en dan, uh, ja, dan schaats eigenlijk gewoon als een, als een natte krant en uh, ja, weet je, dat, dat, dat, uh, dat, dat geeft je niet echt een goed gevoel, maar uh, ik dacht, het gaat me godverdomme niet gebeuren dat ik hier, uh, dat ik hier uh, een podium weggeef of uh, tenminste een, een, een goed uiterste staat, Vandaag gewoon als geef op die tien. En, uh, ja, weer een PR in t dat is, dat is goed, denk ik. Zeker uh, met uh, hoe, hoe, hoe, ik, hoe ik fysiek nu ben, denk ik dat dit op, op Wilskracht gewoon een hele mooie race was. Ja, want je maakte de afgelopen dagen de vergelijking en met het NK... wat hij twee weken geleden gereden werd, waar je top was. Je ja, zei, ja, ik ben nu wel minder fit. Uh, maar ja, wat je zelf ook zegt, je rijdt hier snelste tien ooit in t ja, dat, dus, dus valt het dan toch wel mee? Nou, dat geeft gewoon aan, denk ik, dat, uh, dat je niet alles... Uh, je moet niet, niet als, een, als een Pavlov gaan denken, zeg maar, van... Uh, uh, ik, ik voel me niet zo goed, dus ik ga slecht rijden, weet je. Uh, Oké, okay, ik voel me misschien niet, niet top, maar uh, ik kan nog steeds hard rijden. En uh, ik denk dat als je als je, uh, uh, je wil erachter zet en uh, gewoon uh, vol overtuiging erin gaat... dan uh, kan je dus gewoon, uh, gewoon mooie tijd rijden. Hoeveel had jij aan Sven Kramer in deze race? Uh, ja, dat was een mooie race. Uh, ik, uh, ik denk dat we uh, ja, tot vijf, uh, zes ronden voor het eind uh, goed gelijk opgingen. Dan uh, ja, goed, er komt er een versnelling die ik uh, nu, nu, uh, nu niet kan pareren, maar... Uh, Ondanks dat, uh, ja, denk ik dat we elkaar naar goede tijden hebben gereden. Ja, dus, dus daar heeft jij daar wel in geholpen? Nou, hij heeft niet gekijkt. Je moet je toch moet gewoon zelf rijden. En uh, als, je, als je allebei even hard rijdt ongeveer, dan, dan, uh, dan heb, je wel, heb je wel veel aan elkaar. Maar het is niet zo dat het afgesproken was van uh, je kan achter hem aanrijden zo. Die drie ronden drie ronde voordat het einde komt dan die, die enorme boost van Sven Kramer. Schrik je daarvan of, of wist je dat dat kwam? Ja, je verwacht, wel, je verwacht wel dat er ergens een versnelling komt. En, uh, je probeert zelf zeg maar, ook langzaam in die rondtijd naar beneden te gaan. En, uh, een van de dingen die ik nu nog moet leren is, uh, als, ik, uh, als ik dus goed in mijn ritme zit, ook gewoon een keertje gewoon volle bak aangaan. En gewoon uh, weet je, uh, no holding back. Gewoon balls out. En, uh, dat, uh, dat is ook een leerproces. En, uh, goed, dat, uh, dat is een beetje Sven's uh, handelsmerk. Misschien moet ik dat ook een beetje mijn handswerk gaan maken. Ja. Wat, wat is het belangrijkste wat je dit weekend hebt geleerd? Uh, jezelf niet laten kennen en uh, in jezelf blijven geloven. Het seizoen is nog lang niet voorbij. Over een maand komt het WK eraan. Hoe ziet voor jou uh, de aanloop naar het WK eruit? Uh, we gaan nu een, uh, een kleine zomer draaien. We gaan even naar uh, Tenerife. Uh, wat fietsen, wat, uh, wat downtime, schaatsimitaties, cornerbelt. Uh, je kent het wel. En uh, ja, dan uh, gewoon, gewoon even lekker, uh, lekker in de zon, uh, even van het ijs af, uh, fit worden, fris worden. En dan uh, op het uh, WK goed timen. Dankjewel, Jan Blokhuis. Jan blokhuizen zei dat. Uh, Pauline van Utenkom, we hebben het er eerder over gehad. Als Jan Blokhuizen binnen afzienbare tijd Sven Kramer wil verslaan, moet hij dan naar een andere ploeg? Nou, ik denk niet dat dat... Uh, ik denk als je kijkt, zeg maar, ze trainen veel samen. Ze, je hebt veel aan elkaar als je hè, een, een bepaald niveau hebt. En ik denk wel dat het belangrijk is dat, die, uh, dat, dat je goed bij jezelf blijft en kijkt van wat is voor jou belangrijk en uh, wat, wat heb ik nodig. En, maar ik denk dat ze elkaar wel kunnen, kunnen versterken. En dat, ze, dat je zeker van elkaar kan leren. Dus jij zegt, eh, richt hem maar aan. Jochem uiteraard, haar aan jou dezelfde vraag. Als hij hem wil verslaan, hè, heb ik niet tweede wil blijven, maar wil verslaan. Moet hij dan naar een andere ploeg? Ja, wegwezen. Ja? Ja, om de simpele reden dat ik Sven zo hoog heb zit als sportman... want hij zo gruwelijk goed jou in de gaten houdt... dat je er niet te dichtbij wil zitten. En ik denk dat dat gewoon het aspect is. En ik zou het ook als toeschouwer wel leuk vinden. Dan krijgen we dan nog twee kampen tegen elkaar. Dat is ja. altijd mooi. Ja, want eh, Pauline, dat is ja. ook een vraag van mij. Moet je ook niet een klein beetje hekel, vind ik niet het goede woord, maar je snapt wel wat ik ermee bedoel. Moet je niet een beetje hebben, oh god, zij zijn ook dit weekend, maar wij, de, de, de, wat, ja. wat Jochem ook een beetje zegt. Ja, ik ben al een beetje, maar dat is misschien ook weer dan het persoonlijke als ik naar mezelf kijk erin Ik vind dat gewoon, je moet op het ijs uitvechten en dan moet je dat gevoel hebben van, nou ja, ik, ik, ik, ik, ik maak je kapot bewijzen van, maar je moet ook vooral bij jezelf blijven, wil je, wil je goed blijven schaatsen. En, uh, en als je te veel op elkaar gaat letten, dat is wel zo, dan, dan kan, je ook wel, kan het ook wel eens zijn dat je ja, niet het beste uit jezelf had. Dat was misschien ook een beetje op de 1500 het geval nu, zeg maar. Dus op een tijdens een race moet je echt het. Bij jezelf blijven. En uh, maar, ja, wel dat gevoel hebben natuurlijk. Maar Jochem, als je een heel jaar samen aan tafel zit, samen schema's bespreekt, samen dit. Kun je, dan, kun je dat scheiden op het moment dat je op het ijs stapt? Of zal Sven denken, nou joh, blijf jij lekker bij mij in de buurt, ik zie wat jij doet. Dan, nou, je zit toch heerlijk in deze ik buurt? Ik denk dat Sven heel erg zoiets heeft van, laat ik mijn, uh, mijn vijanden maar dicht in de buurt houden. Maar daarom denk ik dat Jan gewoon de afstand zelf moet maken. En ik kan me ook wel voorstellen dat je dat niet in een aanloop naar een Olympische seizoen gaat doen, komend seizoen. Maar daarna, ja, ik, je weet niet wat daarna gebeurt. Maar ik had eigenlijk zoiets gehad van, ga maar lekker apart, ga gewoon je eigen groeten uitstippen. Want ik denk dat Jan donders goed weet wat goed voor hem is. En dat geeft hem gewoon de kans om de dingen te doen, zodat Sven niet weet wat hij doet om nog weer beter te worden. Oulien, ik zei eerder, de uitslag op zich is niet zo verrassend. Als we nou naar dit hele toernooi kijken, kunnen we toch zeggen dat eh, het schaatsen eh, in zijn totaliteit wel gewonnen heeft dit weekend. Ook al was de uitslag misschien voorspelbaar, maar, maar door de manier waarop de sport hier te ik, ik denk wel dat er, dat er zeker ook, hè, zoals Bart Swings bijvoorbeeld, die, die toch een hele goede 10 kilometer laat zien. En uh, netjes rijdt. En een uh, Pedersen die er weer, die, een jong talent die er ook bij komt. Dat is wel weer... Dat hebben we niet Nieuwe gezichten zijn en dat het, uh, het zeker een mooie, mooie toernooi heeft opgeleverd, Mooie wedstrijden. Het toernooi is nog niet ten einde. Vijf kilometer van de vrouwen. Maar wij gaan eerst eens even genieten van een stukje muziek. afgelopen deze plaat, Because I know that I can, van Andy Burroughs. En eh, dan dus zult u denken, wie was dat? Daar het staat op mijn briefje, hij was de drummer van Lights, dan weet u het natuurlijk wel weer. We gaan naar het schaatsen, de eerste rit. Eh, graaf die won al Wimbledon, toen Pechstein <laughs> nog Olympisch kampioen wordt, maar nu schaatsen ze weer, denk ik hoor. <laughs> Ja, ja, Steffi, uh, dat klopt, ja, ja, ja. ik begreep hem, Ik begreep hem, ik begreep hem. Nee, Olga Graaf is inderdaad de recin uh, die op de baan rijdt op dit moment. Voor Claudia Perstein. Uh, we hebben de klassementen en alles bekeken. Volgens mij had Lobisheva mogen rijden omdat die achtste stond in het klassement. En dat gaat voor zeg maar, de achtste plaats die Graaf behaalde. Op uh, de drie kilometer. Maar de Russen zullen wel in gedacht hebben... Lobisheva is een beetje de niet-zwitski zeg maar, van het vrouwenschaatsen. Die uh, komt niet uit de voet op deze afstand. Graaf wel. Hier in dit seizoen al een hele nette 7-0-1-38 in uh, Astana. En is op dit moment ook best bezig aan een hele nette vijf uh, kilometer. Uh, Claudia Perstein. Die voor de negentiende keer meedoet aan een Europese kampioenschap round Dat ze trouwens drie keer won. Rijdt op ruime achterstand. Er ben jij riep het gisteren. Al een keertje. Er komt een moment dat het zelfs voor de 40-jarige Claudia Perstijn te veel wordt. Nou, het is, wordt nu denk ik al een beetje te veel. Want ze gaat geen, uh, geen, niet meer die tijden rijden als ze vo van voorheen reed. En ze gaat deze rit sowieso ook al enorm verliezen. Die zei al, Olga Graf, heeft al 7-0-1 gereden. Nou, dat gaat ze vandaag ook absoluut niet rijden. Want ze, uh, ze mag blij zijn als ze onder de 7-10 gaat rijden. Dan gaat ze tegen niet halen. En daar ligt. Claudia Perst en dan nog weer een metertje of 40, 50 achter. Dus uh, dat worden tijden van rond de 17, 7, 15. Ja, wat moet je daar dan van zeggen? Ja, je merkt inderdaad in Tiaf ook dat er een beetje qua sfeer even in het dipje is als het ware. Na die uh, enorme uitbundigheid terecht bij die fantastische rit. Van Kramer dus straks tegen Real Blokhuizen. Olga Graaf gaat de eerste rit op de 5 kilometer bij de vrouwen winnen. En doet ze dat dan net binnen de 17? Of doet ze dat dan net niet? Ze doet dat wel. Maar met een tiende van de seconde blijft ze er binnen. 7 0 voor haar. En hier is Claudia Perstein, die volgend seizoen graag nog één keer naar de Olympische Spelen wil. Daar in sortie. 7 14 0 voor Claudia Perstein. En die daarmee dus ja. behoorlijk toegeeft. ten opzichte van haar uh, Russische opponenten. die uh, uh, naar het publiek zwaait. maar inderdaad geen hele wereld. Uh, uh, denderende vijf kilometer heeft gereden. Martina Sablikova nu al in de baan. Nou, je bent gewend dat hij uh, in de laatste rit rijdt. of nou ja, hoogstens anders in de voorlaatste rit. Van zo'n vijf kilometer. Maar Sablikova die haar titel gaat kwijtraken. Vier keer Europees kampioen geworden. En de laatste drie jaar steeds op rij. Uh, gaat nu al in de baan komen dus in de tweede rit. Want Martina Sablikova staat na drie van de vier afstanden op de zesde plaats. Echt op een enorme afstand van Irene Wüst. 24 seconden. En 29 honderdste van een seconde is het verschil tussen Wüst en Sablikova. Sablikova staat uh, bijna 10 seconden achter Valkenburg. De nummer 3. staat 7 seconden ruim achter Antoinette de Jong. De nummer 4. meer dan 10 seconden achter Linda de Vries. De nummer 2. kan Sablikova nog op het podium komen? Nou, doen? Het wordt wel heel erg moeilijk. Maar Sablikova kan hier ook gewoon echt een tijd ver onder de 7 minuten rijden. Als ze, top is, hè? als ze top is, kan ze dat. Uh, maar het wordt wel heel erg moeilijk, want de andere meiden zijn ook gewoon goed in vorm. En ik denk dat er steeds dichter bij elkaar komt. Maar goed, ze, ze, ze kan gewoon vrij uitrijden, ze kan gewoon rijden. En uh, ze moet eerst maar eens even zorgen dat ze Njatoen ze uh, in gaat halen. Die, die moest in ieder geval twee seconden voorblijven. Ida Njatoen, inderdaad, de Noorse tegenstander van uh, Martina Sablikova. Is de nummer 5 in het algemeen klassement, deze 21-jarige Noorse. De beste Noorse schaatsster Bukkou, Hege Bukkou, is al voorbij gegaan in eigen land. Bukkou die door ziekte niet kan meedoen aan dit Europees kampioenschap. En ja, toen ligt op dit moment op de baan zo'n 20 meter, nou minder 10 meter achter Martina Sablikova. Die een ritme aan het zoeken is door de buitenbocht heen. Rijdt op dit moment het rechtereind op, komt gereden. Sablikova natuurlijk houder van het wereldrecord 642 66. En dit seizoen 7 0, 0 75 reed bij de wereldbekerwedstrijd in Astana die ze won. Ze ligt op de baan. Op op dit moment bijna een seconde voor Rob Niatun. Heeft een lekkere kruising, want ze kan door goed uit te versnellen al direct naar de Noorse toe rijden. Op de kruising gaat even als een soort marathon rijden mee in de slipstream van Ida Niatun. En dan via de binnenbocht gaat uh, Martina Sablikova afstand nemen bij de Noorse. Ja, en dat is toch wel lekker hoor. Dat je op die kruising zo'n drie, vier meter erachter zit. En dat je dan echt gewoon echt kunt profiteren van, van die wind Dat je echt uit de zog gewoon er echt voorheen, er, er hard langs heen kan gaan. Dat zie je ook in deze ronde. Want nu rijdt ze dan een ronde 33-1. En ja, toen rijdt het rondje 33-6. En het gat is nu geslagen. Dus eigenlijk moet ze dan al vanaf, uh, ja, vanaf, de, vanaf de anderhalve ronde, twee ronden... moet ze eigenlijk gewoon al de race helemaal alleen gaan doen. 1,3 van een seconde was zojuist het verschil. 1 seconde en 55 honderdste moet Sablikova uh, dus goedmaken op ja, toen, Om in ieder geval de Noorse voorbij te gaan in het algemeen klassement. En niemand twijfelt eraan dat Martina Sablikova dat gaat doen. Terwijl we trouwens op de, alle schermen voor ons een beeld zien van Irene dus Die enorm aan het gapen is. Maar dat is bij sporters dus wel volgens mij altijd een goed teken. Ja. He, als je gaapt zo vlak voor ja, ja, dat is heel raar. Dan is het toch, uh, ik weet niet of het iets te maken heeft met concentratie, maar uh, dat is, dat is niet, niet, niet erg in ieder geval. Goed. Goed, nu, nu gaat, nu gaat uh, Sablikova gaat weer naar de binnenbaan toe en ja, die kruist echt al 20, 30 meter over Niagnoe heen. Dus ze is nu echt helemaal alleen moeten rijden. En voor haar is het nu zaak om gewoon snel mogelijk dat ritme te vinden dat ze echt uit kan rijden tot aan het eind. Want voor haar is het nu echt gewoon een tijdrit. Ze hoeft niet meer op een tegenstander te rijden. Ze weet ook niet wat er, gereden, wat er gaat, gaat, gaat, gaat rijden hierna. Dus je moet gewoon een maximale rit rijden. Dus zo vlak mogelijk, zo hard mogelijk uit moeten rijden. Dat vlakke zit er in ieder geval in. Want na 33-0, 33-1, 32-9 volgt nu een 33-1 voor de rondetijd. En dat nu, dat ik zei, was dan na de 1800 meter toe van deze 5 kilometer. Het verschil met Toen wordt alleen maar groter en groter. Want de Noorse gaf nog maar weer eens een seconde extra toe in de afgelopen ronde. Martina Sblikova door de buitenbocht heen gereden inmiddels. Terwijl de eerste twee Nederlandse dames op de baan zijn in de inrijbaan en uh, Antoinette de Jong. Want we gaan niet wijlen op deze vijf kilometer. Gewoon vier ritjes achter elkaar. Sablikova ondertussen 2200 meter onderweg. 33-1 de rondetijd. Weer de rondetijd. Het is heel vlak, en Zo vlak is het maar zo. Ja, ze kan. rijdt echt heel vlak hoor. Want ze rijdt, ze, de eerste ronde was 33-0, 33-1, 32-9, 33-1. En nu weer 33-1. En als je haar ook ziet ziet het ziet er wel gewoon goed uit. Ze, ze gaat dynamisch door die bocht heen. Ze heeft een mooi ritme, een mooi ritme waardoor ze ja, die, die type slag van haar, Waarbij ze altijd een extra slag de bocht uit rijdt. Waardoor ze altijd nog meer ontspanning kan krijgen. En dan houdt ze heel mooi de ronde zijde vlak uit. Nu weer een rondje 33-0. En dus dan loopt ze die bocht erdoor. Uh, het ziet er wel heel goed uit. het ziet er ook beter uit dan, dan, dan wat, wat ik, hoe ik haar de afgelopen dagen heb, heb zien rijden. Het ziet er in ieder geval fris uit. Nadat ze dus voor het toernooi zei dat ze last had van een rugblessure. Zo nu en dan via de monitoren kunnen we eens in haar gezicht kijken. Je ziet wel dat ze behoorlijk aan het bijten is. Aan het puff is zo nu en dan. 500 meter, die was slecht. Daar vergoorden ze een heleboel tijd mee. Of goorden ze een heleboel tijd mee weg. 3 kilometer was op zich helemaal niet zo slecht. Die 4-0-3. Maar ja, toen kwam Wust met haar 4-0-1. En liep ze Blikova al heel veel achterstand op. 32-8 nu. Ze is uh, aan het versnellen gegaan. Voor de eerste keer in de 32 seconden. Heeft er 3 kilometer op zitten. En met 4 minuten 12 seconden en 52-honderdste is ze gewoon op weg. Erben om binnen de 7 minuten te rijden als ze dat volhoudt. En dat gaat ze denk ik ook wel rijden dan. Want uh, zij is natuurlijk wel iemand die echt die. 5 Echt beheerst. ze kan echt de eerste 6-6 rondjes rustig rijden. En als ze dat nu al versnelt. Dan zie ik haar ook wel in staat dat ze dat ook gewoon doorrijdt tot aan het eind. En zoals ze nu rijdt. Ik ben erg benieuwd naar deze ronde. Want de vorige ronde heeft ze dus die versnelling gezet. Gaat ze nu weer die ronde vernelling, vernelling doorzetten? Jawel. Dus weer een rondje 32-9. Dus het ziet er tot op heden echt heel erg goed uit. Van Martina Sablikova Die de kruising opkomt gereden. Arm op de rug. Langs Petter Novak. Met het Tsjechische jasje aan. En dan zo'n knalblauwe broek. Makkelijk te kennen. Ook helemaal vanaf de andere kant van de baan. Waar wij zitten. Schaatst een beetje een stukje mee. En laat Dan Sablikova verder over aan haar lot. Als het ware. Maar dat heeft ze wel goed in handen hoor. Buitenbocht heeft ze achter de rug. Armen op de rug. En ze is op weg naar de volgende doorkomst. En dan heeft ze er gewoon al 3800 meter op zitten. nog maar drie rondjes En weer een 32-9. Nee, ja, een maar, hoor. weer een ronde 32-9. Dus dat is echt heel erg goed. En wij zitten hier natuurlijk boven, boven op het ijskijk. We zitten te kijken en we kunnen de hele baan zien. En dan heeft ze al bijna 200 meter voorsprong op Nyatun. Die hier een rondje 35-2 rijdt. Ja, dus die uh, doet absoluut niet mee. En die gaat, gaat Sablikova dan ook zeker inhalen. En uh, Sablikova gaat weer nu door die binnenbocht heen. Het ziet er wel ja, ziet er nog steeds hartstikke goed uit. Dus ik denk, ik denk dat ze weer een rondje 32-9 nee. gaat rijden. Dus dus het was ze zal aan. gaan stijgen in het klassement. Maar hoe ver? Dat is 32, de vraag. 32-8 zelfs. Nog een tiende sneller... Dan dat jij van tevoren aangaf. Deze Martina Sablikova. Die begonnen is aan de laatste twee ronden van haar vijf kilometer rit. Heel netjes dat ritme erin houdend. De kadans is nog altijd goed. Maar via de monitor kunnen we wel zien dat ze toch wel de tanden bloot heeft van het verbijten van de pijn. Door de bocht waar alleen maar Nederlanders zitten. Het vak rechts naast ons. De andere staantribune direct naar de finish. Daar zit een groepje Tsjechen die de laatste jaren altijd konden feestvieren omdat Sablikova goud haalde. Dat zal ja. vandaag... Niet in zitten. Wel weer een rondje 32,9. En bij het ingaan van de laatste ronde hebben we in 6-24-26. Ja, en dan, dan heeft ze nu wel een, een, een verbeter hoofd. En heeft ze in ieder geval alles gegeven op deze 5,5 kilometer. En dan heeft ze echt een goede race. Heeft ze goed ingedeeld. Want ja, weer een ronde 32,9. Nu gaat ze dan naar de finish toe. Zal ze uitkomen op een, op een hele mooie tijd. En dan gaat ze toch de druk erop zetten bij de Nederlandse dames. Want uh, laten we niet vergeten, Sablikova moet dus op Antoinette de Jong ruim 7 seconden goed maken. Bijna 10 op Valkenburg. En hier hier komt Martina Sablikova aan. En finish inderdaad heel netjes binnen de 7 minuten. 6,57-16. de vuist omhoog bij Sablikova. Zij is blij met deze tijd. Wij praten er even over verder hier. Um, Jochem Uithager, om even bij jou te beginnen. Want jij hebt het, ik zeg, waar ze gaat nog op het podium komen. Is die 6,57, 16 voldoende om nog op de derde plek in, uh, op het podium te komen? Ik denk het wel. Ik moet even een beetje spieken naar de verschillen oh tussen... Ja, ze mogen uh, ze een seconde of tien, hè? 9 oh ja, 10 en tien seconden, seconden moet ze op Diana ja. Valkburg uh, goed maken. Nou, ik denk dat ze dat niet voor elkaar gaat, uh, gaat krijgen. Uh, maar Antoinette Jong, zeven seconden. Nee, Antoinette gaat geen zeven uh, of Maar dan of is ze nog niet op het podium, hè? Dan staan ze vier. Hè? Dan moeten ze ook nog of naar de Vries... Of ja, Valkenburg voorbij. Dus ik moet uit Vorkeburg hoor ik dat ze de 10 seconden volgens mij moet goed maken. Dus ik weet even niet hoeveel ze nog goed moet maken op Linda. Ja 11.6 11, moet ze ja, dan dat, goed dat maken. Ik op denk Linda. dat ze dat wel kan. Want Linda is gewoon. Daar zie jij. Uh, niet zo daar gaat, 15, 15 gaat het op. Paulien, is dat wat jou betreft ook de, de inzet? Of Linda de Friese podium uh, houdt ten opzichte van zijn Ja, ik denk het wel. Ik denk dat Diaan, uh, wel een, uh, als je kijkt naar uh, toen heeft ze een goede 5 kilometer gereden. Ja, ik denk, het is wel mooi, want het maakt het wel weer even extra spannend nu. Uh, die laatste ritten. En de druk uh, is er toch hè, want je ziet zo'n Sablikova uh, gewoon uh, 8, 9 keer 32, 9, 33, word je toch altijd, neem je mee hè, moet je, moet je niet doen, ja, maar neem je wel mee hè. Zij, zij, zij kan dat en, uh, en het is inderdaad, uh, je weet dat zij altijd een goede 5 kilometer laat zien en dat is gewoon de, ja, de spanning in het eind van het, van het toernooi nog ja. Nou, we gaan maar kijken, want die laatste twee ritten, vier Nederlandse dames in een luxe positie. Wordt het een heel Nederlands podium of niet? We weten het over een klein kwartiertje. Vertel u ook nog even dat het nieuws van vijf uur wordt uitgesteld, maar dat vergeeft u ons. Want we gaan ruim baan maken voor Erbe Wennemars en Sebastian Timmerman. Uh, de eerste twee Nederlandse vrouwen zijn vertrokken. Antoinette de Jong en Diane Valkenburg. Tioff juicht. We gaan dus inderdaad alleen maar Nederlandse vrouwen in de baan krijgen. Aan het einde van dit Europees kampioenschap, de 38ste keer. Dat we dat Europees kampioenschap rijden bij de vrouwen. Antoinette de Jong die iedereen verraste met die 500 meter. Neemt het initiatief in de race. Opende de net uh, beter dan Daniel, uh, Diane Valkenburg deed. En Via de binnenbocht is ze ook voorbij uh, de Zuid-Hollandse gekomen. En Antoinette de Jong komt nu door uh, in een tijd van 53,37. De eerste volle ronde gaat in 32,6 seconden. En daarmee is ze ietsje sneller dan Sablikova was in deze fase van de wedstrijd. Hoe moeten deze dames... Mijn naam is